4 uur Mark Visser met het NOS Journaal. Het noordoosten van Japan is door een zware aardbeving getroffen en er is een tsunami alarm afgegeven. De werknemers van de kerncentrale in Fukushima zijn uit voorzorg geëvacueerd. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum was in de oceaan voor het eiland Honshu.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 Volgens officiële cijfers werden er in 2009 in de stad 267 moorden gepleegd. In 2010 waren dat er 828 en dit jaar zijn er al 770 mensen vermoord. Een van de meest geliefde zangers van Latijns-Amerika is vermoord. De Argentijnse zanger Facundo Cabral werd in guatemala stad in zijn auto doodgeschoten. Hij was op weg naar het vliegveld. De politie onderzoekt of het om een roofoverval gaat of om een gerichte aanslag. Cabral werd onder meer bekend om zijn protestzongs. Na de militaire staatsgreep in Argentinië in 76 vluchtte hij naar Mexico. Acht jaar later keerde Cabral terug. VN-organisatie UNESCO kende hem de titel wereldboodschapper van vrede toe. Facundo Cabral is 74 jaar geworden. Toen besluit het weer. Tegen de ochtend kans op een bui. En dan overdag eerst zondag maar in de loop van de dag weer enkele buien. Bij een graad of twintig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VNN 4-7. Goedemorgen, je luistert naar 4-7 hier op Radio 1 midden in de nacht, vroeg in de ochtend. En we gaan het hebben over idolen. En dat komt natuurlijk omdat, uh, omdat Prince aan het optreden is. Nou ja, tenminste, dat denk ik. Hij, hij was aan het optreden en het zou ongeveer zo mogen duren tot 4 uur. Dus ik zit zo een beetje te kijken op Twitter. Dan zegt een Fokje Postumus, die het dan echt zo, Fokje Postumus, die zegt... Wat de show is het dan nu echt afgelopen? Yeah! Zegt ze. En uh, even kijken wat. Uh, nou, het is een stuk trending. Zij dus doet nog even een liedje, geloof ik. Lees ik hier: If I Was Your Girlfriend. En uh, dan zegt hij: Jelte Postumus. Dat is waarschijnlijk de broer van Fokje. Die zegt: Is het dan nu echt afgelopen? Nou, die familie kan het allemaal niet geloven. Uh, hij heeft zich ook uh, verontschuldigd voor uh, het geluid van gisteren, want dat was niet zo goed. Simone, je hebt het ook geweest hè, bij, uh, bij North Northside Jazz. Klopt, gisteravond. Heb, heb je ook Prince gezien? Nee, ik heb Prince niet gezien. Waarom niet? Waarom, waarom ga je wel naar de North sea Jazz en niet naar Prince? Ja, dat snappen mensen niet, hè? Nee. Nou, ik ben gewoon echt niet zo'n enorme Prince-fan. Ik vind dat hij een hele goede platen heeft gemaakt, hoor. Daar niet van. En ik kan ook goed naar hem luisteren. Maar ik vond het niet per se nodig om uh, nog een keer heel veel geld neer te tellen om in de nacht... Uh, ja, want het kostte uh, nog eens een keer 40, 50 euro, Ja, ik, meer nog, geloof ik zelfs. Ja. Dus, uh, best, echt best veel, Maar goed, niet dat het daar alleen... Daar had ik het nog wel voor ja, over gehad als, als ik een het enorme... Ja, zit er een geld zat, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar nee, maar goed, als ik echt een groot fan was geweest... dan had ik het er wel uh, voor over gehad. Maar nee, ik, ik heb meer genoten van... Uh, alle andere ja, ben je, Waar ben je wel geweest? Ik ben... Uh, ja, ik om uh, alles op te noemen. Dus we gaan een beetje te, te ver. Maar Jonathan Jeremiah ja. en het Metropoolorkest, Orkest. Wat oh. erg goed was. Leuk. BB uh, King uiteraard, fantastisch. Is, uh, echt ongelooflijk wat die man uh, doet daar op het podium. Uh, echt bizar. Ja. Um, en Chanel Monet ben ik ook geweest. Oh, ja. Heel tof, uh, een nieuwe uh, nieuw artiest. Vorig jaar een plaat uh, gemaakt. Die heeft nog met Prince op het podium gestaan, ook hè, gisteren. Of in ieder geval, zij, kan, niet, ja, ja, ja, zij kwam wel? bij Prince op het podium, oh. later nog. Ja, ik ben halverwege ben een keer tussenuit gesnit. Ja, maar jij BB was bij Chanel de May, maar bij Prince kwam zij. Zeg maar. Zij oh, was de gast van Prince. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, precies. Want de geruchten gingen wel, hè? Dat ja, de hele de de dag doorgeruchten. doorgeruchten hè? Ja, ja. Ja. ja, de dag ervoor ook een paradies. stond iedereen alweer voor de, de deur oh, ja, te wachten toen hij niet kwam. Oh ja, dat is wel grappig. Joris heeft daar, die je net ook hoorde in Lust, die heeft daar nog een reportage over gemaakt, want die was er ook. Ja. Dus ik ik, dat ik zo wel even. Het komt wel goed. Nee, ja, dus uh, geen prints voor nou, mij. Jeetje, maar wel het was wel leuk. Dus het was fantastisch. Maar, uh, heerlijk, was ja, was het, was het, want je gaat heel vaak: was het leuker dan andere jaren of minder leuk dan andere jaren? Nou. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vorig jaar meer onder de indruk was... Uh, van de concerten die ik toen heb gezien, toch, stiekem. Ja. Hoewel dit jaar ook, ik heb gisteren, ook een, een hele bijzondere band gezien... die uh, muziek maakte met ijs, weet je wel, dat soort dingen. De, dat zie je nergens anders dan op North Sea Jazz, dat is echt geweldig. Maar vorig jaar was ik bij een, uh, een concert ook van Sharon Jones en de Dapkings... en de energie die die vrouw heeft en, en hoe, hoe zij echt dat podium... Overneemt Gewoon een super groot podium, maar het is gewoon van haar. Dat is geweldig. Dat, dat, dat, zo'n optreden eh, zat er niet in gisteravond. Ik denk dat zo'n optreden er bij Prince wel in heeft gezeten vannacht. Het is inmiddels echt afgelopen, lees ik overal op de Twitters. Uiteindelijk geeft hashtag Prince er om vier uur de brui aan. Dank, zegt Branko van Est. In de mood voor zo'n prince en een glass of wine, zegt iemand. Eh, het was weer prince, heerlijk. En weer vier uur, het begint te wennen, zegt Cheert, Als je er bent geweest, nou ja, inmiddels uh, zit je dan denk ik nog in Ahoy. Maar over een half uur moeten we de mensen toch wel aan de lijn kunnen hebben. Let's kijken of we zelf ook wat mensen kunnen bellen die bij prince zijn geweest. Simone, wie is jouw idool? Heb jij een idool? Um, nou, nee, idool vind ik, vind ik een beetje te groot woord. Ik heb wel... Ik weet nog ja, vanuit mijn puberjaren bewonder ik wel heel erg Gwen Stefani en no, no Doubt. Ah, ja. Dat is wel mijn, mijn jeugdbandje. Uh, ja. En de Arctic Monkeys. Hè, de grote ja, maar dat, dat zijn yogis van 21? Ja, maar dat zijn ook niet Maar ik, ben niet echt, ik heb niet echt een idool. Okay. Ik heb meer bands en zo die ik bewonder. Maar je bedoelt meer idool als in een, dat je iemand hebt met, van wie je grote posters en zo ja, op je bed had ja, ja, hangen. Ja, ja, die die, echt een, ja het een, kan ook een schrijver zijn of zo. Of een, of een, uh, of een, of een, of een voetballer of zo. Gewoon echt. Voetballen ja. <laughs> Ik ben heel erg van Messi. Messi ben je wel van, ja. Messi, ja. ja, ja nee, Messi, geen idee. Nee, nee, nee, <laughs> nee. Nou, als je thuis wel een idool hebt, laat het me even weten via 0801-121, Als je een idol hebt, ik ben benieuwd wie dat is. En ook als je met Prince bent geweest. Ik ben ook benieuwd hoe dat was. En ik ben benieuwd trouwens of hij deze plaat nog heeft gedaan. Dat is een van mijn favorieten van Prince En denk ik ondertussen ook even na over mijn idol. 0800-1121 Prince Money Don't Matter Tonight Jan, die zegt op Twitter helemaal te gek. Uh, Jonathan die zegt uh, dat hij nu backstage is bij Prins. Nou, dat is ook mooi. Juri, Juri Mulder. Ik weet niet of dat uh, de voetballer Juri Mulder is. Maar die zegt uh, dat het het meest geweldige concert van Prins ooit was. Wat nu? Ja, wat nu? Koen Swijneberg, DJ bij 3FM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey, hey Koen, hi. Jij, uh, ik, zat, ik zat jou te volgen op je Twitter en je was lyrisch ja. over Prins, ja, ja, ja, het is ongelooflijk om die man bezig te zien. Het is de, de beste dirigent van de hele wereld zo'n beetje. Yeah. Hij staat daar, hij, hij heeft alles en iedereen in zijn macht. Hij, uh, hij, hij stuurt iedereen aan. Het is zo geweldig om naar hem te kijken. Dat is echt onbeschrijfelijk bijna. Ja, nu, nu waren er wel wat, uh, wat kritiekpuntjes op het concert van gisteren. Dat zou te ja. hard zijn geweest en hij zou te veel gekke koffers hebben gedaan. Hoe was het nu? Nou ja, dat was grappig. En uh, grappig dat je hebt zegt, hij, uh, hij uh, maakte zijn excuses ook voor het geluid van gisteren ja. En uh, maakte ook de opmerking dat ze dat vannacht uh, dan anders hebben gedaan. Dat was uh, een stuk beter, ook dan gisteren. Ja, ik was er niet bij, kan het niet vergelijken, maar het was in ieder geval goed. Het was niet fantastisch. Af en toe dacht ik van nou, de balans klopt niet helemaal. En het was inderdaad een harde kant. Maar ja, mm. weet je, hij is zo ongelooflijk goed. En uh, ik moet zeggen, ik hoorde ook wel wat... Een kritiekpunt als het gaat om de setlift, want ook vanavond kwamen er maar heel weinig hits. Echt knijters van hits kwamen er gewoon niet voorbij. Uh -huh. En uh, ja, goed, hij doet er drie uh, op het North Sea Jazz Festival, uh, gisteren, vannacht en morgen. En geen van zijn concerten zijn hetzelfde, dus voor hetzelfde geld speelt hij ze morgen weer wel. Je weet het gewoon nooit bij ja, hem. Ja, want hij ging dan vooral veel gitaarsolo's doen bijvoorbeeld vandaag. Ja, ja, tot, ja op een gegeven moment ging hij... Uh, ja, ja, ging hij lekker race uh, gitaar, wat, wat ook echt fantastisch is om naar te kijken hoor. Het maakt niet uit wat hij doet, want nee. die man is echt uh, van zo'n ongelooflijk niveau dat het gewoon uh, tof is om naar te kijken. Maar als je het mij eerlijk vraagt, had ik het wel leuk gevonden als hij nou even nog twee of drie van die gewone hits er, er tussendoor had gegooid. Dat had ja. ik wel leuk gevonden. Maar denk je dan dat hij, ook, dat hij gewoon een beetje te eigenwijs is en dat hij denkt van nou, ik, ik, ik, ik, ik doe gewoon wat ik zelf wil? en denkt uh, niet dat meer. Sowieso. Ja, ja, maar denkt hij denkt ook niet. Denkt hij wel mee met zijn fans? Want zijn fans willen natuurlijk ook gewoon Purple Rain horen bijvoorbeeld. Ja, nou ja, die heeft hij gisteren wel gespeeld. Purple Rain als opgift. Um, en ja, hij was een paar maanden geleden of eind vorig jaar was hij natuurlijk nog in het Gelderdam. Dat was echt de hit show. Daar heeft hij ze gewoon van gespeeld. gespeeld. <laughs> ja. Ik had ook het geluk dat ik daarbij mocht zijn. Dus wat dat betreft kom ik helemaal niks tekort. Um, ja. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Weet je, het noord Jazz Festival trekt toch wel echt ook de echte liefhebbers. En die vinden het misschien juist weer gaaf dat hij niet die geëikte setlist speelt... maar juist ook weer die andere nummers laat horen. Dus ja, het is, het is weet je, denk ik, uh, het hangt er een beetje om. De ene vindt het echt fantastisch dat hij dit doet en de andere mist misschien weer een paar hits. Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan het afwachten kijken wat hij morgen gaat doen. Want eh, zoals je al zei, elke, elke setlist, elk concert van Prince is weer anders. Um, eh, ja. Geniet genie nog even na, Koen. Ja, dat doe ik zeker, dankjewel. Ja, Oké, okay. dankjewel hè. Hoi. Hoi. Anne, heb jij, uh, ben jij een beetje een Prins fan? Ik uh, ben wel een Prins fan. Ja? ja? Had je er niet bij willen zijn dan vannacht? Ik had er best wel bij willen zijn, maar ja, wij hadden uitzending. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dan kun, had je morgen kunnen. Gaan. Nou, ik heb vorig jaar, jij zei dat Joris, uh, de verslaggever die ook in Lust uh, wel eens uh, een leuk uh, verhaal heeft verteld. Ja. Um, dat hij dat had onderzocht vorig jaar bij dat Gelderdome. Dat, dat, maar ik stond voor Paradiso toen. Oh, vorig jaar stond ja. jij voor Paradiso natuurlijk, ja. Ik was een fan, want twee gaat het, Want hoe gaat dat dan? Want dan, dan gaat er op een gegeven moment, komt er dan een gerucht en ja. het gerucht is Via dan... Via Twitter. Ik wist al drie dagen van tevoren, van, hij deed die gekke dingen. En dat had hij toen ook in Antwerpen, hij kwam vanuit, of, uh, vanuit België, kwam hij. Toen had hij dat ook gedaan. Dus iedereen zat van er komt een... Afterparty. Mm -hmm. En Paradiso was wel dan de spot. En toen heb ik de Twitter in de gaten gehouden. De ja, want twitter. hij speelde toen in Arnhem. Ja, ja. Mijn, ik twitter niet zo actief, maar ik was in een groepje en die zeiden: dus iedereen hield elkaar op de hoogte. Toen was het toch wel, ja, het is Paradiso, dus toen zijn we daarheen gegaan. Nee, nou, ik woon in Amsterdam, dus dat was wel fijn. Yeah. Maar ik stond wel ook naast een man, inderdaad, die echt vanaf het moment dat het gerucht er was, vanuit Maastricht naar Amsterdam was gereden. Yeah. En twee uur met ons in de kou heeft gestaan. En toen, uh, ja, voor niks. Toen, toen heb ik maar een biertje gegeven. Ja, want, ja, want jij komt uit Amsterdam. Maar die, die mensen, die waren dus echt helemaal... Ja, oh, die zei. hadden gelijk twee, gewoon twee uur, twee à drie uur gereden om hem nog te zien. Ongelooflijk. Ja. Maar ja, dat is wel een beetje wat hij losmaakt natuurlijk, hè? ook ja. bij mensen. Je ja, maar het te niet... gek. Als het, als het Stel dat hij had <laughs> gespeeld. <laughs> ja. Godzamer, <laughs> dan sta jij gewoon hier. Dan al die mensen die dan reten veel geld neerleggen om hem in in het Gelderdom te zien, een ja. stadion waar het geluid ook niet altijd top is, gewoon te groot. Ik hou daar niet van. Nee. En dan sta je in Paradiso echt gewoon op tien gaat meter van Maar wat hij nu eigenlijk ook, hij begint dan nu ongeveer rond half twee. Nou ja, rond één uur, half Ja, maar uur, dat is het mooie. Dat is toch een mooie aan de muzikant, dat hij ja. dat kan. Ja. Maar ja, dan had zo'n kaartje waarschijnlijk nog weer 70 euro gekost, hè? Ja. Maar ja. Nou, boeien. maar ja. <laughs> maar dan kon ik wel zeggen, weet je wel, dan had ik dat echt om een cv gezet. Ja. En de en, en, en, en afgelopen keer dan, want hij zou dus uh, vrijdag voor het eerst optreden op Noordense Jazz, maar donderdag gingen er ineens geruchten van, nou, hij, misschien treedt hij nu ook wel op in Paradiso. Ja. Maar die geruchten nam jij niet echt serieus? Nee. Waarom niet? Ja, ik heb dat losgelaten, want ik denk niet <laughs> dat hij dat gaat doen, meer Paradiso. Nee, denk je dat? Nee. Het is klaar met hem. Hij, ja. hij, hij doet uh, drie was genoeg eigenlijk. Ja. Uh, heb, jij, uh, heb jij idolen? Uh, ja. Ja? Wie dan? Ja, ik heb één idol sinds mijn achtste, <laughs> uh, Richard Branson. Richard Branson, de, de, de. Van Virgin? Van Virgin. Hoe komt dat nou je idol? En die oude vent van. Ja. De, die die vliegtuigmacherij. Ja, dat is heel <laughs> raar. Nee, ja, ik heb, uh, toen ik acht was, heb ik een interview met hem gezien. Ja. En vanaf dat moment is eigenlijk. Dit, nou, dit is, ja, dit klinkt heel sneu, maar het is echt oprecht, echt waar. Ja. Vanaf dat moment is denk ik. Heeft mijn hele leven in teken gestaan van Richard Branson. <lacht> Ja. <laughs> hoe staat je leven dan in een teken van Richard Branson? Nou, doe je, heb toen je dan heb posters? Dus, nee, toen dacht ik, ik, vond, ik vind hem zo'n inspirerende man. Ja. En zeker hoe hij zijn ondernemingen leidt. Dat ik toen gelijk al zijn boeken heb gelezen. Um, al zijn interviews heb gekeken. En mij altijd heb gevolgd. Ja. En toen dacht ik, nou, dit wil ik ook. Ik wil de vrouwelijke Richard Branson worden. Ja, dat is echt zo. <laughs> ja, heel cool. Ja, wel cool. En toen ben ik dus gitaar gaan spelen. Want ik dacht, ik moet muzikant worden. En dan start ik een platenmaatschappij. Oh, ja, ja. En wat ik dan wil verbeteren, nog beter doen dan hem. Dat, dat ik wil weten hoe het is om muzikant te zijn. Ja. Dus toen heb ik elke dag acht uur per dag gitaar zitten spelen. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Dus dankzij Richard Branson ben jij zeg maar naar het conservatorium gegaan en doe je eigenlijk dingen die je nu ook doet? Ja, en toen was ik dus een jaar muzikant. toen dacht ik, nou, nu weet ik dit wel. Nu moet ik in de media kijken hoe het is. En toen ben ik naar binnen gegaan. Het is echt zo. Dus je bent nog, je bent nog onderweg ook gewoon. Ja. Het is nog, zit nog steeds achter in je hoofd. Ja, ik, moet het ik blijf hier ook niet hoor. <laughs> okay. Nee, nu moet dus, sorry, ik wil uh, binnen vier jaar wel in New York communicatie uh, master doen. Omdat ja. ik ook goed wil dat er de in- en externe communicatie binnen me onder Neeming, uh, goed, gaat. goed zeg, ja. Grappig. Ja, ja, ik zeg vind zo. het een raar idol, maar wel een mooie doel, want je hebt er ook echt wat aan. Ja. Het is, je hebt er meer aan dan, uh, dan bijvoorbeeld een Messi. Ja, voetballer word je toch niet zo goed als Messi. Dat kan niet. Nee, maar, dit maar is wel hij is iets echt de drive is. achter alles wat ik doe. Dat is echt zo. Heb je dat verhaal wel eens gehoord van... van, van hij was op een gegeven moment in Nederland. En toen mochten twee uh, gasten, twee studenten, mochten met hem mee. Ja, weet ik. Ja. Ja, daar was je zeker wel jaloers op. Ja, daar was ik heel jaloers Want op. Want toen ging, uh, Obama werd Obama uh, beëdigd als president. Ja. En, uh, en uh, hij was hier in Nederland. Hij zou daarna naartoe gaan. En toen vroegen die gasten, mogen we met je mee? En toen zei Richard Branson, ja... Oh, dat ja. mag eigenlijk wel. Ja. Dat is jouw Richard, hè? Ja, dat vind ik dus heel tof. Ik heb ook al een naam voor mijn bedrijf. Oh ja? Ja, want het wordt natuurlijk Stokvis, dat is duidelijk. Dat ja. is mijn naam. Maar, maar de ondertitel is Bigger Than Branson's. Ah, ja. Maar ja. het mediabedrijf Stokvis? Ja, nee, maar mijn vriendin heet Van Den Ende. Dus wij dachten gewoon Stokvis en <laughs> Van Den Ende. Niet <laughs> <laughs> Your Heartout. Goed, Anne, dankjewel en uh, nog een hele fijne nacht, hè? Ja, hetzelfde. Geniet nog even van Prince, ik ga wel een paar plaatsen. Ik denk, zou ik gewoon de hele uur alleen maar Prince draaien? Dat is wel leuk. Ja, is wel leuk, dat is wel leuk. Okay, voor de mensen die er zijn geweest, Prince. Deze heb je gemist, maar hij is wel tof. Purple Ring. I never meant to call you. I never meant to call you. I don't want to wanna uh -oh. run Prince en Purple Rain. En uh, die heeft hij dus niet gespeeld, maar wel uh, gisteren. Wat een helte, die Prince. Wat een helte. Eens dus even kijken of Ferdinand er is. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen Luc met uh, Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend, absoluut. Ja. Um, Ferdinand, voordat we uh, over jouw idool gaan beginnen. Uh, Prince, ben je een beetje fan van hem of uh, nooit van gehoord van die man? Ik heb zeker gehoord over uh, Prins uh, Luc en dat nummertje wat je zo net uh, liet horen, die gaat bij mij wel door merg en benen. Hoor. Ja. Ik vind dat zijn, zijn, zijn, zijn beste plaat die hij ooit gemaakt heeft. Hij is jaren geleden hier een keer geweest in, uh, in Utrecht. Ja. En hij heeft de domstad toen helemaal op zijn kop gezet, joh. Ik woon wel een stukje af van het stadion, maar het geluid was wel te horen, hoor, tot yeah. in de wijk waar ik woon. Ja, ja, ja. ja. Is het, alsof... het, is een, het is een zanger die echt, wat ik heb gehoord van mensen die dan net in de uitzending had, ja, hij brengt iedereen op de planken, joh. Als die man komt, ja, daar verschijnt en, en zijn muziek en alles en zo. Kijk, ik ben geen fan van hem, woord, maar het is een geweldige zanger. Hij heeft wat, hij brengt wat... En ik denk dat dat zo zal, uh, zal blijven, joh. En ik, eh, eh, als, als ik het goed begrijp, heeft hij gisteravond opgetreden... In, of vannacht opgetreden in Paradiso? Nee, in, in, in, uh, in, uh, in Ahoy, daar is Noordse Jazz bezig. in Ahoy? Oké, oké. En hij speelt dus drie avonden achter elkaar. Gisteren was de eerste, vandaag de tweede... en morgen ja. is de allerlaatste. En dan doet hij dus drie keer een ja, mega lang concert... van één tot vier. En, uh, zo. Ja, ja. Nou, ik denk dat mensen van heide en verre zijn afgereisd, joh, naar, naar Ahoy... Want eh, nogmaals, het is een, het is een geweldige je we zeker weten. Zeker. Ferdinand, wie is jouw fan? Of wie is jouw idool bedoel ik? Um, ja, er zullen veel mensen denken die me kennen van God, hij gaat het weer over voetbal hebben. Daar ja. heb ik ook idolen of een idool. Maar als ik ga praten over echt een idool, dan veel mensen kennen hem niet, de naam die ik nou ga noemen. Veel mensen weten niet eens wie die is. Veel mensen kennen zijn geschiedenis niet. Zijn geschiedenis niet. Ik zal gelijk bij de deur in huis vallen. Luc. mijn grote idool is Ernesto Che Guevara. Oh, ja. Che Guevara, dat is een. Dat, dat had ik niet verwacht, Ferdinand. Nee, veel mensen, of ja, mensen die me kennen hoor, die, die, die weten precies van, van ja, hij heeft er iets mee, want ik, ik, ik heb bijna alles van die man joh. Het, het belangrijkste wat ik van hem heb Luc, en dat vind je niet meer, dat is zijn dagboek. Zijn eerste dagboek die is uitgekomen in 1968. En nogmaals, het was een, het was een verzetstrijder, het was, een, het was een, een, een, een Argentijn, want veel mensen denken dat het een Cubaan heeft, want hij heeft heel veel met Cuba. En hij uh, heeft toen in 1959 samen met uh, de nog in leven zijnde Fidel uh, Castro, mm. hebben ze de macht overgenomen op, uh, op Cuba. Hij is van oorsprong, is hij dus net wat ik zei in Argentinië, het is een arts en hij, uh, de, ik volg de, de hele geschiedenis van hem. En, en, uh, wat, wat, wat, wat, wat vind je dan zo, zo, waarom ben je, waarom is hij jouw idool? Wat vind je zo goed en zo mooi aan hem? Om te beginnen, Che Guevara is of was het uh, prototype van de revolutionaire uh, student. En het zal jou misschien toch wat zeggen of dat je ervan gehoord ja, heb ik, ja. je, je hebt. Wel, je hebt wel gehoord van de Flower Power tijd. Ja. Nou, die heb ik bewust meegemaakt in de zestiger jaren. Mm -hmm. En uh, ik volgde Che uh, Guevara al, al, al daarvoor. En ja, die man, die man, die man die zegt mij wat. je ja, Nogmaals, het was een, het was een verzetsstrijder. Uh, die die, die, die beelden is van hem die nog de hele wereld doorgaat, Luc. En door de jaren heen, uh, ik had ook gedacht door in 1967 nadat hij was vermoord. Het is afgelopen, het is klaar, men zal nooit meer horen over Che Guevara. Luc, het is vandaag uh, uh, 10 juli uh, 2011 en nog steeds zie je, zie je dingen van Che Guevara, joh. Ja, ja en weet... die beroemde en... foto ook, hè, die, uh, die overal op t-shirts en op posters staat en, en zo. Juist, en die foto, Luc, die foto zal blijven tot... Tot, totdat deze wereld vergaat, joh. Deze foto, uh, niemand weet waarom die gemaakt is, waar die gemaakt is en wanneer die gemaakt is. Al die dingen weet ik, joh. Ik volg, ik volg, ik volg alles van die man. En nogmaals, die, die is die blik op die foto, uh, die foto is gemaakt, bij wijze van spreken, als ik het mag zeggen, op 5 maart 1960. Bij een parade op het Grote Plein in, uh, in, in, in Havana. Mm. En die fotograaf die die foto gemaakt heeft, die is inmiddels overleden hoor, dat is Alberto Gutierrez. Die man had nooit kunnen weten, Luc, dat uh, nadat hij in 1970 het had uh, vrijgegeven. Uh, dat ding was uiteindelijk beland in Italië. En uh, hij had nooit kunnen weten dat die beelden is vanaf 1970 tot... Vandaag in 2011, de hele wereld door zou gaan. Maar nogmaals, veel mensen die, die, die, die lopen met de. Ja, ja, ja. en als je uh, wil weten thuis welke foto dat is, dan moet je gewoon even googlen op che Guevara... En dan, uh, dan, ja, dan zie je hem vanzelf. is waarschijnlijk er ja, ja. En, Nogmaals, voor mij een, een geweldige man. En ja, hij is op 8 oktober 1967 gevangen genomen. Want uh, wat hij uiteindelijk wou doen, dat is de, de, de nekslag geworden, Luc. Hij wou in Zuid-Amerika, hij is uh, teruggegaan naar Zuid-Amerika nadat hij Cuba had verlaten in 1965 om daar een revolutie te ontketenen. En dat is hem uiteindelijk noodlottig geworden in Bolivia. Hij is gevangen genomen op 8 oktober en op 9 oktober 1967 is hij vermoord door ja. de CIA. Maar goed, uh, dat zijn feiten, dat, dat, nogmaals, dat is mijn grote idool. Ook ja, wat betreft dat andere dat voetbal hoor, maar ik denk van nee, check in. Ja, ja, dat is, is het ook niet goed, keer wat anders. Absoluut. <laughs> Ferdinand, dankjewel weer. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie, een mooie zondag en wellicht tot de volgende keer. Dag. Dag, daar is Daar is Kees. En een uh, hele goede avond, Luc. Hallo. Vindt goed als dus ik heel even naar Vera ga en dan weer dan bij jou terugkom? Ja, dat is best. Ja, want je hangt al wel een tijdje, maar dan uh, dat nee, niet... dat maakt niks uit. Ja, dat ik dat luister ik... lekker mee. Ja, dat je niet denkt dat ik je vergeet. Nee, okay. Yes. Oké, okay, tot zo, hè? Hoi. Nee. Uh, want Vera die uh, zit bij onze BNN University. Goedemorgen, Vera. Goedemorgen, Luc. Hallo. Uh, ja, jij, uh, uh, wij hebben jou weggestuurd, want ja. wij dachten van, nou, die, die Vera die kan wel een verzetje gebruiken. En uh, waar ben je? Ja, ik sta nu in Renesse, de bekende plaats waar alle jongeren in de zomer massaal naartoe trekken, zou je denken. Mm -hmm. Ik weet niet of je het op de achtergrond al hoort, ja, maar Ja, ik hoor wel lawaai inderdaad, ja. ...op een jongerencamping en daar zijn ze even gezellig aan het achteren. want er ah. is uh, iemand jarig. Oh. En uh, die vier tot met uh, ook in Renesse. Ah, kijk aan, gezellig. Want Renesse is echt wel, als je het hebt over campings, is Renesse wel echt de place to be, hè? Ja, want ik geloof, wat heb je Renesse dan ook nog de Schelling, maar dat zijn wel een beetje de plaatsen die je dan vooral hoort in Nederland waar ze naartoe gaan. Is dit wat voor jou, zoiets? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben twee jaar terug naar Dishoek geweest, dat is ergens in Zeeland, voor gelijk iets. En nee, het is niet mijn vakantie. En waarom niet dan? Wat is er dan mis met zo'n vakantie? Waarom het voor jou niet goed is? Nou, zal ik dan meteen een stukje verder van die tent aflopen voordat ik zo meteen... In de... <laughs> ja, wel. anders word je straks gelinched. Dat is ook niet leuk. Hey, weet je wat het is? Ik vind het allemaal een al beetje oppervlakkig, Want het is het uit, Ze gaan uh, met, met meisjes zoenen die ze de volgende dag niet meer kennen. Mm -hmm. Zo gaat het de hele week door. En ja, dat is naar mijn idee een beetje... Nee, daar voel ik me niet helemaal fijn bij. Nee, nee, jij wil graag liever dat ze jouw naam wel herinneren. Ja, precies dat ik toch mijn naam weet of ik ja. deze gaat horen. Hé, hey, jij staat ook in de buurt bij een bewaker, hè, geloof ik. Ja, klopt, die is nog uh, aan het werk. Wat doet hij daar dan? Nou, zal ik het hem zelf eens laten vertellen. Ja. Oh, je valt weg, Vera. Hé, hey, wat goed. <laughs> nou, hopen dat hij hem houdt. Hallo? Hallo? Oh jee. Nee, dat gaat hem even niet worden. Nou, gelukkig. Daar is. Daar is Kees! Nou, ben je toch weer redder in hoofd, Kees? Ja, daar ben ik weer. <laughs> Hoe is Kees? Ja, hartstikke goed joh. Ja? Minder gedronken dan vorige week. Toen had ik natuurlijk een feest gehad van uh, 7 uur tot 4 uur s'nachts. Ja, en toen belde, je. ik dacht ik houd kort. Want, ja, nee, hij had groot gelijk. Maar de <laughs> verbinding was ook slecht, maar ik.. Mijn, verbindingen waren ook slecht in mijn hoofd. Dus, Ach, is toch, ja. soms wel lekker is dat. Hè? Gewoon even lekker feestje, even ja, een maar peelsjes. dan ben je overmoedig denk je, nou ik ga Luc ook nog even wel. Ik heb nou zo'n leuke avond gehad, maar dat is niet te handig. Nee, goed hoor, dat je het even kort hield, Ja, maar... ik dacht, nou ja, dat is ook goed, beter voor jezelf ook. Ja, ja. <laughs> hey, ben je een beetje een Prince fan? Ja, zeker. Ik ja? heb die film die, die, uh, waar die muziek van net draaide. Ja, die van die Purple, he, die Purple Rain he, film. Hoe heette die? Purple Rain. Ja, topfilm hè? Ja, maar de, en het blijft helemaal niet hangen, want toen had ik net een vriendin en hebben we gewoon heel de hele film zitten zoenen, onder oh, ja. die muziek, ja, dan, dan mis je toch een hoop. Maar het is wel goede zoenmuziek. Ja. Ja, als je dan er toch ergens op moet zoenen. Dat is wel heftig, ja. ja, ja. <laughs> ja. <laughs> wie, wie Daar is... heb je ook niks aan, denk ik bijna. Nee, nee, ja, nee ja, ik vind het <laughs> toch, inter toch interessant om te weten, gek genoeg. Ja, ja, ja. <laughs> Wie is wel jouw Ido? Uh, Robert de Niro. Oh, de acteur. Ja. Oh, waarom? En dan, uh, ik ben twee keer zo oud als jij, hè. dan... Uh, dan ken ik bijna alle films, maar ik noem er een paar: The Godfather, The Deerhunt, Once of Een Time in America, Good Fellas. Mm -hmm. En Casino, Copland. En dat zijn meestal waar je een soort corrupte persoon uh, speelt, maar er zijn ook films. Dan dus speelt hij een soort zwakkeling: een ja. zwakke politieman die een meisje uit de maffia probeert te kopen. omdat hij gewoon gek op er is. Dan probeert hij gewoon 80.000 bij elkaar te krijgen yeah. om haar uit die wereld te krijgen. En dan is hij zo mooi. Ah, maar maar hij zijn allebei mooi, maar dat, dat kan niet dus. Hij kan niet twee kanten gewoon spelen. Ja, ja, dus Over een is hele echt... eerlijke taxichauffeur in de Bronx. En dan zijn zoontje, die gaat steeds, want dat is zo ongelukkig bij de buren. Dat is een soort werken En dan verdient dat zoontje meer dan hij in die taxi. Maar hij moet hem natuurlijk wijsmaken dat, dat hij beter eerlijk kan zijn en dat het anders een keer fout afloopt. Ja, ja, ja. Dus echt, zeg maar, de, omdat hij zo goed kan acteren, dus puur vanwege zijn kwaliteiten op acteergebied, is hij jouw idool. Ja, hij heeft ook hele slechte films gemaakt, maar, <lacht> maar, maar, maar hij, ja, ja ik kan maar echt, als ik uit zo'n film kwam, voel ik me ook een beetje Robert de Niro. Ja, is, maar is hij nou, want uh, ik ben heel, maar misschien, maar hij, is hij ook Scarface of is dat, uh, wat zeg je? Ja, is hij nou ook Scarface? Uit de film Scarface? Nee, dat is... Uh... Dat is die andere, die haal ik altijd door elkaar. Ja. Dat is... Uh... Ja, hier ook wel tussen. Poh, wie is dat nou ook weer? Dat is ook zo'n beroemde ja, acteur ook, hè? moet ik dat vanavond ook weer... Uh, zien. Ja, anders uh, zitten we uh, de hele dag over de uh, vermalen. Uh... Moeten we wel even weten dit, want anders komt niet goed. Kijk, hoor. Zal ik aan even googelen? Ja, doe maar even, want Scarface. misschien heb ik het eerder, maar... Even kijken hoe Scar. Want die heb ik dus ook gewoon wel. Ja. Er uh, wordt hier uh, Lieke zegt uh, in mijn oor, Sulfester Stallone. Nou, nee, dan nee, lachen we met z'n tweeën, jongen. Out. Out. <laughs> Nee, ja, het is uh, El Pacino is het. El Pacino ja, maar die films vind ik ook prachtig. De cafés heb ik ook gewoon heel vaak gezien, want dat loopt zo verschrikkelijk uit de hand. Ja. Dan hebben ze uiteindelijk alles, van een soort bandieten uit Cuba. En dan, uh, dan lopen het toch helemaal mis natuurlijk. Dus, uh, gewoon grote villa's en heel veel geld en, mm. en alles loopt mis. Robert De Niro is de, uh, het idool van Kees. Had ik niet ja. gedacht, maar ik vind het een mooi idool. Oké. Okay. Ja, dankjewel hè, Kees. En uh, tot volgende week of okay. later weer een keertje. Ja, ik ga het proberen. Ja, we gaan wat doen Jo Kees. Dat is misschien wel leuk om even te zeggen. Maar dat vertel ik zo meteen. Maar we gaan een project doen. Nou, echt, je, je, je weet niet wat je hoort. Nee, wat dan? Ja, ga ik straks zeggen. Ik ga eerst even naar Vera terug. Want dat hoor je zo, oké. Okay? En dan mag ik daar aan meedoen dat project. N nou, mag je in principe. Ja, je, mag, je kunt er naar luisteren en, uh, en weer bellen en zo. Maar het is echt. Okay. Ja, ja, het, is echt, het wordt fantastisch. Het. Ik ga het zo meteen allemaal uitleggen. Mag ik ook nog het dieptepunt van de week nog vertellen? Heb je een dieptepunt dat van heel de week? Kort hoor. Ja, dat is goed. Dat ik met mijn bureaustoel over mijn designleesbril uh, gereden ben. <laughs> van Reben. En die, die wordt nu weer gerepareerd. Hoi, dag Luc. Tot ziens, ik <laughs> even. Hoi, hoi. Uh, even kijken. Vera, goedemorgen nog een keer. Ja, Luc, daar ben ik weer. Wat gebeurde? De bewaker drukte op mute. Ja, ik geloof dat er iets verkeerd ging met mijn telefoon. <laughs> nee, dat geeft niet. Um, maar die bewaker, hè? Die, daar sta je nog steeds naast? Ja, die staat hier nog steeds bij de tent. En wat is die man aan het doen zo op dit tijdstip? Want het is nogal best wel laat, slechts vroeg. Ja, die staat dus voor het hek, alle laafloze jeugd die binnenkomt, een beetje een halt toe. Nee, die, die zorgt dat iedereen die het terrein opkomt, dat het jongeren zijn die hier ook echt slapen. Ja. Het is echt een jongerencamping van, ik geloof van 17 tot 25. Mm. En die, uh, en die zorgt er dus ook voor dat het eigenlijk ook wel stil is. Want het moet wel een beetje dus rustig blijven. Maar waarom? Het is toch een jongere camping? Hoeft toch niet ja, rustig? dat vraag ik me dan ook af. Ja. Meneer, waarom moet het hier eigenlijk rustig blijven als het een jongere camping is? Ja. Nou, dat komt, we zitten tussen twee familiecampings in en die zijn ja. nogal uh, klagerig. <laughs> dus die klagen om geluidsoverlast. Ja. Ja, dat klopt. En het uh, ja, dringt natuurlijk best wel heel erg door. Ja, ja, daar moet je toch rekening mee houden. Hoorde je het ik? Ja, ik hoorde het inderdaad. Ja. Ik vind het wel slecht, uh, slecht neergezet, die camping. Daar hadden, hadden ze beter ergens anders neer kunnen zetten. Ja, maar ik denk dat. Want er is een jonge jarig, dus ik denk dat ze nog wel een verderliedje kunnen zingen met z'n allen. Oh ja, leuk. Of niet? Ja, dat kan wel, dat kan wel. Eén, twee, twee? Hey, Langs al leven, langs al leven, langs al leven. In de Gordira, in de Gordira, in de brief! Ah. Ah. Ja, en toen was het twee los, of niet? Ja, ik hoor het. Dankjewel, Vera, voor, uh, voor nu. En uh, we bellen je straks nog even, oké? Okay? Ja, ik ga weer op zoek naar een bruisende plekje hier in Veneste. Heel goed. Oké, tot straks. Oh ja, het is Prinsnacht hè. Als je er bent geweest, je zit in de auto, laat het even weten. Ik ben benieuwd hoe je het hebt gevonden. Yeah. Yeah. 0800, 1121, 0800, 1121. Dit is de Raspberry Beret. Het lijkt me echt het leukste om, uh, om te doen. Als ik, uh, als ik, als ik Prince zou zijn, dan zou ik ook op zo'n podium gaan staan, op Noordtje Jazz. En dan zou ik dan Raspberry Break En dan zou ik ook zo... Dit... Dat lijkt me echt heel cool. Dat... dat je dus eigenlijk niks zingt en dat iedereen helemaal uit <laughs> dat ja, en dat, dat je dan denkt... Ja, ja, hij doet het, hij doet dat. Sikker, <laughs> hij doet dat stukje. <laughs> uh, Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe zijn de bellers? Hartstikke gezellig. Zijn ze gezellig. Ja, nou... Dat veel bekende wel. Ja, veel be ja, dat is leuk altijd wel. 121 ja. Ja. No als je mee wilt praten in dit programma, krijg je eerst Lieke. Nu even niet, want uh, nu word je in de wacht gezet, want Lieke zit hier. En ben jij een beetje een, uh, een Prins-fan? Nee, niet echt. Ik zag het een beetje aan je gezicht. Ik zag het, ik, want ik zei toen van, nou, we draaien de hele nacht Prins. En toen zag ik een beetje uh, dat je, oh nee, we draaien de hele nacht Prins. Oh. <laughs> ja. Maar wat, uh, wat, uh, wat, waar, waarom ben jij niet echt een Prins-fan? Um, hm. ja. ja, ik vind <laughs> gewoon zijn muziek niet zo erg leuk. Nee? Ik vind wel het uh, album, ik weet niet of het hele album Musicology heet. ja, ja. Dat ja. is volgens mij wel wat hij als laatste heeft. Nee, eigenlijk. de laatste is 3121. Nou, ah, maar daar zit wel wat, uh, staan wel wat funky liedjes op. Ja. ja, zeker. Maar ik moet zeggen dat ik vind. Zijn vroegere platen vind ik het meest, meest klassiekers. Maar die latere platen. Inderdaad, musicology en nogal wat andere dingen. Dat vind ik ook wel cool. Dat is wel wat meer funky en wat meer. Uh, iets iets hippig allemaal. Het is wel ouderwetse muziek, hè? Is het? Is het jaren tachtig of zo? Ja, Ja, tachtig. dat is ook niet mijn... Ik, sowieso vond ik dat hele tijdperk niet zo leuk, Jij hoor, bent ook muziek... een kind van de jaren negentig ben je ook, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, maar wel zomaar qua, op, qua jeugd ben jij je wel het meest bewust geweest in de jaren negentig. Ja. Want jij komt uit 85, 86? 85. Ja, nou ja, dan heb je jaren tachtig ook maar vijf jaar meegemaakt, natuurlijk. Ja. Ik ook maar zeven hoor. Wie is wel jouw idol? Heb jij idolen? Ja, maar die heb ik ook niet uh, in levende lijf meegemaakt. Oh? Nee, ik, uh, ik, soms vind ik het wel heel erg jammer dat ik niet uh, in uh, de jaren zestig uh, ben geboren. Want uh, ja, ik, ben, ik ben van de Beatles een heel erg groot fan, maar mm -hmm. nog meer fan van de Doors. Oh. En ik heb een uh, documentaire gezien over de Doors. En uh, Jim Morrison is echt is gewoon alsof God op aarde is. Ja? ja een engeltje. Maar waarom dan? Want dat zeg ik, ik Ik vind de muziek tof hoor, van de Doors. Maar ik vind, ik vind Jim Morrison, denk ik, van... Maar dat vind ik echt een idool. Maar waarom dan? Wat is dan zo, ja, zo goed aan Jim Morrison? Dat hij God op aarde is? Nou, niet zo goed, maar zijn hele uitstraling is dat je echt denkt... Iedereen die mag hem ook aanraken en aan zijn haar zitten. En hij geniet daar ook echt van. Hij gaat expres, N zeg maar, het publiek inlopen om die aandacht te krijgen. Ja. En ja, hoe hij op het podium staat. En, uh, nou ja, gewoon... Hij is gewoon een mafkees. Maar hij heeft wel hele ingewikkelde poëtische... Dingen die hij doet. Stot, ja. Uh, ja. Hij is 30 jaar dood, hè? Afgelopen 3 juli. Ja, klopt, ja. ja en toen was er een heel, uh, heel uh, herdenkingsding op Père Lachaise, waar hij ligt in Parijs. Ja, ze, ze gingen daar naartoe, toch? Met de oude band ook. O, oh, dat heb ik niet meegekregen. Ze ja. nou, zijn daar ook liedjes gaan spelen, of dat niet? Dat weet ik niet. Okay. Maar wil je daar dan ook nog een keer naartoe, naar Père Lachaise? Ja, ben al ik al? wel eens geweest. Oh, en hoe ziet dat eruit? Ik ben er nooit geweest. <laughs> ja... Ja, gewoon een heel grote me, <lacht> Gewoon zo'n uh, hele grote steen. Ja, en dan ligt hij ja. dan in? Ja. En dan, maar zijn daar veel, is het een soort bedevaart geworden voor mensen, of dat niet? Mm, nee. Nee, het was niet... Uh... Ik ben ook bij het graf van Napoleon geweest, daar was het trucker. Ja? <lacht> en het was ook veel groter. <lacht> dus Napoleon heeft dus <lacht> meer fans dan Jim Morrison ja. in deze tijd. Ja. Dat is toch ook wat, hè? Maar het is wel graag, want je hebt Elvis Presley bijvoorbeeld. Dat is echt een... Ja, dat, dat, is, uh, uh, dat is een enorm Disneyland-huis geworden. Zeg maar zijn, zijn plekken waar hij is geweest. Maar bij Jim Morrison heb ik ook altijd wel het idee dat het een beetje achterblijft. Terwijl het ook wel qua muziek... ook wel een hele grote stempel heeft gedrukt. Ja. Hmm. Goed. Geen Prince dus. Nee. Michael Jackson? Mm, sommige dingen, maar ook niet dat ik denk... Wow. Als je zegt Prince Michael Jackson... Michael Jackson. Okay. En als je zegt Madonna, Michael Jackson? Michael Jackson. Madonna, Prince? Madonna. <laughs> leuk uh, leuk. Madonna, Lady Gaga? <laughs> Lady Gaga. Lady Gaga, Prince? Lady Gaga. Uh, Lady Gaga, Michael Jackson? Lady Gaga. Nog, oh. <laughs> mijn <laughs> <laughs> Ik hoop je. Ja, ja. Is Lady Gaga niet jouw idol? <laughs> Goed. Dankjewel, Lieke. Noord uh, 101-121 als je nog even met Lieke wil babbelen. En daarna met mij. 081121. Ik heb nog een leuke reportage zo meteen van Joris Die was dus bij Paradiso Waar Prince niet kwam Nou dat was vet joh. Nu eerst Cinnamon Girl van ja Prince Word beat Babylon Goeiedag. Uh, Prince of Lady Gaga? Uh, dan ga ik toch voor Prince. Ja, hè? gelukkig. Ja, zeker. zeker. Oh, gelukkig maar. Um, kom jij net ja. van het concert vandaan of uh, zit je gewoon lekker thuis op de bank? Nou, steken hoor, ik ben nog aan het werk. Oh, aan het werk. Wat doe je dan? Zo, zo, ja, ik werk in een beveiliging. Oh, ben je toevallig in Renesse aan het beveiligen of dat niet? Nee, dat is een beetje te ver uit de buurt. <laughs> Wat beveilig je wel dan? Ik heb een veilige gebouwen, dus ik rij met een autootje rond uh, langs gebouwen om te kijken of er uh, geen onraad is. Ja, nou ja, dat is belangrijk werk, lijkt mij zo. Ja, ja is zeker belangrijk. Ja. Oer saai, want er gebeurt niet zoveel. <laughs> dat is wel goed uit, toch? Maar is misschien maar beter ook. Hè. Ja, ja. Wie is wel je idool? Ik bedoel, Prince is dan niet schat ik zo in echt je idool, maar wie is het wel? Nou, ik heb niet echt een, een idol, maar ik vind Chris Isaac vind ik toch wel uh, een geweldige zanger. oh ja en, en, ja. uh, want dat is niet echt iemand waarvan. Je hoor, je hoor je niet vaak dat mensen daar echt fan van zijn, dat ze dat echt zo heel goed vinden. Nee, maar goed, ik, uh, ik, ik vind dat bijvoorbeeld dat hij twee ongelooflijk uh, mooie liedjes gemaakt heeft: Blue Hotel en Wicked Game. Mm -hmm. dat, uh, daar, kan ik, uh, daar kan ik wel op los gaan eigenlijk. Ja, vind je het niet een beetje. En uh, nu speel ik echt enorm uh, uh, Advocaat van de Duivel, maar weet je het niet met je seikmuziek soms? Nee, ik vind het helemaal niet saai. Nee. Uh, nee, maar ja, muziek is een gevoelskwestie, hè? Ja ja En ik heb daar een goed, goed gevoel bij. Ja, en ben je wel eens bij een concert van hem geweest? Nee, daar heb ik nooit zoveel tijd voor. Ik ben meestal uh, s'nachts aan het werken en overdag slaap ik. nou ja, dat, ja, ja, uh, ja dan, dan komt het er niet van natuurlijk. Nee, en altijd uh, alles werken, dus ja, dan heb uh, dan ik dat. Hè? Ik weet eigenlijk niet of, uh, of hij nog optreedt, uh, of hij dat nog doet. Dat weet ik ook niet. Als je die YouTube filmpjes uh, moet geloven, dan zijn uh, allemaal filmpjes uit de, jaren, uit de jaren nul, zeg maar. Ja. Dus uh, uh, de, de, volgens mij doet hij ook niet zo heel veel meer mee, hoor. Nee, ja, ja, ja, ja. nee, nee, Gezond Zonde is dat. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, ik, ik ja. Ben, ik ben, ik, maar ik moet zeggen, ik vind Wicked Game vind ik wel echt een hele mooie plaat. Op, maar dat is wel echt, daar moet je wel voor in de, in de stemming zijn. Het is niet, je kunt hem ja. niet zo uh, midden op de dag lekker weer, dan moet je hem eigenlijk niet opzetten. Nee, nee, nee. Ik nee, nee, nee, nee, heb een beetje soms muziek opzetten. Ja, nu zou het wel kunnen eigenlijk. Ja, nu wel. Ja. Het is nacht. Ik, uh, lekker ontspannen, lekker rustig. Ja. En, een, uh, en een heftige clip, hè zat erbij ook? Ja, leuk hè? Ja, met, uh, met de topless dame. Die <laughs> dan uh, wat, wat heel veel uh, stof deed opwaaien, weet ik nog. Ja, alleen daar doe ik het al voor, dat, uh... <laughs> dat dacht ik al. I knew it, I knew it. <laughs> <laughs> hey, Martijn, en, uh, ja, dat dacht ik al, ja. Hé, Martijn, dankjewel. En werk nog even, Ja, dankjewel. Ja, dank je wel. Ja, ja, goede uitzending you. nog. Dank je. Hoi. Hoi. Uh, Mariana, goeiemorgen. Ja. Hallo. Goeiemorgen. Even kijken, hoor. Dan uh, Chris Isaac of Prince? Als dus je moet kiezen. Isaac. Isaac, Chris Isaac. Nou, dan staat, staat dat al op twee. Maar wie is jouw idool? Nou, mijn doel is uh, ja, toch De mode. Die mode? Die, oh, die mode, ja. Die heeft mij in mijn puberteit heeft doorheen gebracht in Duits Vegel. Ik kom uit Vegel. Dus De Vegel was de rotste periode en De mode heeft me gered. Ja, want er moet toch wel echt wat gebeuren als die Peshmoot je door je jeugd heen trekt? Ja, voor mij is dat, jongen. <lacht> de Peshmoot, natuurlijk, man. Hey, zijn er zijn nog een comeback hebben ze toch gehad vorig jaar. Ja ja. ja, ja. Ja, maar ging niet door. Maar in ieder geval, dat is mij de cure ook. Een placebo nou rond deze tijd, een placebo. Ja, ja voor de rest... Uh, maar dat zijn, dat zijn een beetje de, de, de, de wat duistere muziek. Uh, soorten. Ja, ja, ja. Ik zit ook in de Duitse kamer nou. <laughs> ja, ik ook. Ik ook. Ja, ik zit daarom. Al. Maar als ik nou hier naar de kamer ga, dan is het een beetje sunny, sunny. En dan doen we... Ja, andere nummers, hè? andere artiesten. Hmm. Ja. Diepe, was diepe, diepe... is het leven toch ook, of niet? Ja, ja. als je ligt aan welke stemming je bent, dat soort liedjes Ja, En van Diepe's Mode, hè? zet je dat nu nog steeds vaak op, of was dat echt iets van toen? Nee, nou, dat was echt, ja, echt mijn idol. Uh, toen was ik denk ik 13 jaar, dan heb je geen idol, tenminste, ik had het nooit gehad. En nou ja, hun dan een beetje. Maar voor, uh, tot nu toe, ik heb geen idee. Ik, ik heb hier niet iemand die. Dat, dat ik zeg van. wow, die heeft me geprikkeld. Mm. Nee, mm. absoluut niet. En dan. Uh... Ik ontwikkel mijn eigen gewoon op mijn manier. Ja, en zo'n en en, zo, en zo man als Prince, waar heel veel mensen die vinden dat dan echt te gek die zitten nu allemaal in de auto en die... Ja, zijn helemaal in, in, in... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik weet het niet. Hij, hij heeft een goede performance, het, het is een top, uh, uh, uh, ja, wat, wat hij eigenlijk voordoet. Maar niet meer, nee. Ik, vind, ik weet het, ik vind hem eng, ik vind hem, <laughs> eng. Ik vind hem plakkerig, ik vetterig weet ik veel. Een beetje een glad, glad mannetje, vind je het? Ja, glad mannetje, ja. ja, ben je ook een glad mannetje. Wie, of ik dat ben. Ja, ben je ook glad? Jo, nou, ik kom dus, ben dus bij de kapper geweest vandaag. Echt waar? Ik, ja, ik werd wakker. Kauw. Nou, Kauw. Ik, nou, ik werd wakker en toen echt het eerste wat ik dacht is, is ik ga naar de kapper. Het maar, eerste. had je grijze haar ontdekt? Nee, ja, nee, helemaal niet. Maar ik, was, <laughs> ik, werd, gewoon, ik werd gewoon gek van mijn... Ik had hem niet zo heel lang haar. Dus dan heb ik dus, uh -huh. heb ik dus uh, heel veel haar eraf laten halen. Ja. Bij, uh, bij, uh, uh, voor 15, bij de 15 euro kapper. En toen kwam ik thuis en het eerste uh -huh. wat mijn vriendin zei was... Knap. Wat heb je lekker. nou gedaan? Die was doosje. ja, die was echt, die, die had het helemaal niet meer met mijn kapsel. Maar... Oh jee, nou was iets te zeggen. Kijk, ik heb wat jongere vrienden mm. en uh, hij zoekt een oude kaal, Dus ik zal eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker. Ja, hè? Lekker le smooth, kunnen ja. <lacht> Lekker glad lekker. en smooth ja. en, uh, en, dan, uh, en lekker voor in de zomer. Dus, ja, precies. Ja. Precies, zonder zweet, nee. Nou, maar, maar, maar uh, ja, het is de eerste keer dat ik in een lange tijd even, even, even op de radio ben eigenlijk. Ja, ja want je belt vroeger, wel belde je wel vaker wat zeg je? Vroeger belde je wel vaker. Toch? Hoe we, nee. Jawel. Hoezo, wie ben ik dan? Ja, Mariana ben je toch? Ja, en de dan. Ja, dat weet ik ook niet precies hoor. Goed Hallo. denken. Jochefratisch, ja, ik ben zelf. serf. Mariana. Nee, ik weet het echt niet meer. Doek Ah. Had ik niet Dukic. kunnen gaan. Mariana Doek doe iets. <laughs> nee. Mariana Doek nee. Ken je mij niet? Nee, niet? Ja, nee, sorry. Nee. nee. Hé hey, Mariana, dankjewel. En uh, de groeten aan Diepersmoot, hè. Hé, hey, zeker. Jij ook en uh, je vriendinnetje. Ja, doe ik. Met haar voor de keer, ja? Ja. Ciao. Doei. Nee, nee. Ciao, ciao. Uh! Er stampende funk vandaag, dampende rock. This is how we love. This is Prince at North Sea Jazz wordt gezet op de Twitter. Um, ja, we gaan uh, naar het nieuws van vijf uh, uur en dan zo meteen crack de playlist met Winfried.